Mensen die een vertrouwensfunctie hebben... of die voor een militaire missie naar het buitenland gaan... moeten zo'n VGB hebben. Het ministerie wil niet ingaan op de details. In Amsterdam is een demonstratie aan de gang... uit protest tegen de Surinaamse Amnestiewet. Zo'n 250 mensen zijn onderweg naar het Surinaamse Consulaat. Door de omstreden wet gaan de verdachten van de decembermoorden in 1982... onder wie president Bouterse vrij uit... zelfs als ze worden veroordeeld in het strafproces dat tegen hen loopt. In Paramaribo wordt vanavond ook gedemonstreerd tegen de amnestiewet. In verband met de molenbrand zondagavond in Burem... zijn net als gisteren twee jongens van 12 en 14 aangehouden. De jongens die gisteren waren opgepakt, hebben een verklaring afgelegd... en zijn weer vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht. De historische molen in Burem is waarschijnlijk in brand gevlogen... door vuurpijlen die door jongens waren afgeschoten. Het weer vanavond in het oosten mogelijk nog regen. In het westen droog, morgenochtend wat zon... Smiddags plaatselijk een bui en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Veel vertraging op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft Noord en Berkel en Roderij staat het zo goed als stil over 6 kilometer door een ongeluk met een motorrijder. Er is er maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Den Haag naar Rotterdam kan het beste omrijden door eerst de A12 richting Utrecht te volgen. En dan bij Gouda te keren en daar dan voor de A20 richting Rotterdam te kiezen.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 Wat je op dit altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. Straks ga ik praten met een voormalige hippie uit Venlo. Hij weet alles over de flower Power-tijd in Venlo. En uh, over de tentoonstelling, nu daarover in het Limburgs Museum. En we gaan het hebben over mensen die op relatief jonge leeftijd gaan dementeren. Want die groep stijgt explosief, bleek vandaag uit onderzoek. Maar eerst voetbal, want Excelsior speelt tegen NEC. En uh, Ragnar Niemeyer volgt die wedstrijd. Zijn er al kansen geweest, Ragnar? Nou, een buitenspelmoment van NEC, van de spits Zeefuik. Hetzelfde elftal bij NEC, dat was buitenspel. De stand is nog 0-0 en één hoekschop gezien van Excelsior. Die bal werd makkelijk gepakt door de geroutineerde keeper Gabor Babos... Aan de kant van de Nijmegenaren. Misschien nu iets met Janga. Een meter of 5, 6 buiten het strafstopgebied van NEC. Maatse kan profiteren als NEC loopt uh, te schutteren. Maar uiteindelijk loopt dat met een sisser af. Omdat de bal uh, wordt gepakt door Rens van Eijden. Een wedstrijd met uh, belangen aan beide kanten. Excelsior moet vooral proberen met de 18 punten die het heeft. De Graafschap met 16 onder zich te houden. Om rechtstreekse de degradatie te voorkomen. Dan kijk je naar NEC. De ploeg die op de achtste plaats staat. Dan... Uh, Geldt toch daar dat drie punten erbij belangrijk zijn met het oog op de play-offs aan het einde van het seizoen. Ze zouden afstand kunnen nemen van ploegen die bijvoorbeeld gelijk staan. Denk dan aan clubs als NEC, RKC, Roda, Vitesse erboven, Groningen eronder. Dat is niet zo'n probleem, zo lijkt het. Een ingooi voor NEC aan de overkant van het veld. Wel een mannetje of 200 denk ik gekomen uit Nijmegen voor deze wedstrijd. En NEC zit in een goede vorm. Excelsior, daarvan kun je dat niet zeggen. Het voetbal is af en toe best een zesje waard. Aan het einde van de rit worden er weinig punten gepakt. Een paar weken geleden tegen Roda werd het hier 2-1. Maar toch veel nederlagen voor het elftal van John Lammers vorig seizoen. Nog de assistent overigens van Alex Pastoor. Die vertrok naar NEC en die zit inderdaad vanavond bij de Nijmegenaren op de bank. 0-0 de stand op Kralingen in Rotterdam na een kleine 4,5 minuut spelingen. Twee dingen. We worden steeds jonger dement. De groep dementerende tussen de 50 en 60 zal de komende jaren explosief stijgen. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van de Vu. En volgens de onderzoekers is dat een wereldwijde ontwikkeling die te maken heeft met een ongezonde leefstijl op jonge leeftijd. Nou, mijn eerste gast van vanavond werkt als psycholoog voor GZ-instelling Pro Persona en heeft een paar jaar geleden een project opgezet speciaal voor die groep, voor jonge mensen die dementeren. Goedenavond Wietse Soeteman. Goedenavond. Ja, hoe jong was nou uw jongste patiënt? 55 jaar. 55. Gebeurt ook wel jonger, toch? Ja, de jongste in Nederland is volgens mij uh, 29. 29. Ja, ja. Zou je niet verwachten, hè? Nee. Het is toch echt een. Uh, wordt gezien vaak als een ouderdomsziekte. Ja. Maar dit is maar... dus een nieuwe ontwikkeling. Ja. ja. Want uh, u heeft dat project opgezet: jong verleerd heet dat. Mooi, ja. mooi gevonden. Ja. Um, Waar moet je aan denken? Wat verleert iemand op jonge leeftijd of relatief jonge leeftijd? Als iemand die ziekte op jonge leeftijd krijgt, dan uh, zie je vaak dat uh, hersenfuncties veranderen. Waardoor uh, mensen vaardigheden verliezen. En die vaardigheden kunnen heel divers zijn. Dat kan uh, zijn dat iemand niet meer goed kan organiseren en plannen. Bijvoorbeeld zijn werk niet meer kan inrichten. Niet meer dingen goed kan regelen, geen overzicht meer heeft. Maar ook bijvoorbeeld in de keuken. Dat iemand uh, niet meer goed weet hoe je het eten klaar krijgt. En dat alles gaar is op het goede moment, de volgordes kloppen niet meer. Ja, en heeft iemand dat dan inderdaad ook in de gaten? Dat hangt een beetje van het soort dementie af. Uh, soms hebben mensen het in de gaten, maar soms ook niet meer. Zeker als de ziekte verder gaat, hebben ze het niet meer in de gaten. En dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend, hè, om ja. überhaupt om te gaan dementeren... Ja. maar zeker als het op jonge leeftijd is. Ja. Um, we hebben een compilatie gemaakt van wat reacties... Ik ken iemand die is 41 en is echt dementeerd en zit al in een verpleeghuis. De echtgenote van Henk van der Wal is 60 en bracht haar dagen door tussen mensen van in de 80. Ze paste toch niet echt goed in de groep. Je kunt je voorstellen dat je voor mensen, mijn echtgenote is 53, dat je daar andere activiteiten mee kunt doen en nog mee kunt doen dan dat je het met, met echt senioren te maken hebt. Marleen is 47, een jong dement. Hij bent bezig met koken en je vergeet dat en het fornuis zit aan en je doet andere dingen. Dat komt heel zwaar aan omdat je daar zelf niet aan denkt... dat dat kan gebeuren op die leeftijd. Marleen stoot ook op heel wat onbegrip... omdat veel mensen nog nooit van jongdementie gehoord hebben. De mensen aanvaarden dat niet, hè, want dementie die mensen moet je oud zien... en ergens in een kamertje zitten. Jongdementie, ja, dat bestaat niet in hun ogen. Hè. Nee, en toch is het zo. Maar wat blijkt, dat het vaak inderdaad niet gediagnosticeerd wordt op tijd. Daar had u ook mee te maken. Ja. Hoe komt ja. dat dan? Ja. Nou ja, als Omdat je, het zeldzaam is? Het, nou, het komt wel steeds meer voor. Maar als je er niks van weet, dan zie je het ook niet. Hè. Dat geldt uh, gewoon voor ons uh, burgers, maar het geldt ook voor hulpverleners. Het is een vrij onbekende ziekte. Hè. De, de ziekte uh, is eigen, ziekte dat, dat het op oudere leeftijd is. Maar veel mensen weten niet dat het ook op jonge leeftijd uh, ontstaat. Maar u dacht met uw team: ja. hé, uh, hey, dat is raar. Ja. Deze mensen zijn volgens mij dement. En daarom bent u een project begonnen. Ja. Klopt. Vanuit eigenlijk onze spreekkamers, waarin wij mensen zien die wij begeleiden en behandelen voor de dementie en de gevolgen daarvan. Nee, want voor alle duidelijkheid, dementie is een ziekte die je niet kan genezen, maar het kan wel heel veel betekenen voor de mensen uh, in symptoombestrijding. Want wat, wat doet u voor ze? Uh, nou, allereerst is het belangrijk dat het held is wat er aan de hand is. En hoe naar uh, uh, de ziekte ook is om de diagnose te horen... het geeft mensen toch vaak een soort oplichting en duidelijkheid dat ze weten... dat is er aan de hand. Want vaak zijn ze al heel lang zoekend. Uh, wat is er met mijn man aan de hand of met mijn vrouw? Uh, komen ze soms ook op verkeerde afdelingen terecht? Bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg, uh, volwassen afdeling. Omdat uh, de ziekte ook heel veel psychiatrische kenmerken heeft. Het lijkt op heel veel andere dingen. Dus het is heel lastig om... Ja, soms de dementiediagnose eruit te pikken. Want u zegt het is ook een opluchting. Hè? Omdat uiteindelijk ja. duidelijk is wat het, ja. eind wat het is. Ja. Maar natuurlijk ook afschuwelijk om te horen. Ja, dat is heel dubbel. Het is afschuwelijk. Het is een hele nare boodschap. Maar aan de andere kant geeft het ook duidelijkheid. Van, uh, het is geen depressie. Het zijn geen relatieproblemen. Uh, het verklaart heel veel achteraf. He, die toeloop naar de diagnose. Mensen zijn vaak al heel lang bezig, al jaren bezig... om heel te krijgen wat er aan de hand is. En nu eindelijk is er erkenning voor dat is er aan de hand. Dat weten we nu, hoe naar de boodschap ook is. Want uiteindelijk wil dat zeggen volgens mij bij dementie... dat je ja. niet heel lang meer te leven hebt ook, toch? Uh, nou ja, de, de, de, dementerende mensen die overlijden inderdaad uh, aan de dementie. Uh, nou is het ook nog zo dat... Uh, Binnen hoeveel jaar? Ja, dat hangt een beetje van het type dementie af. Maar dan is het ook nog zo dat mensen op jonge leeftijd de dementie krijgen... dat ziektebeeld verloopt ook sneller en heftiger. Dus ze zullen eerder overlijden. En dan is dat binnen één één ja, indicatie? Binnen nou ja, een jaar of te, twaalf? T, twee tot, uh, oh, zo snel? Ja, dat kan. Ja, ja, ja. En dat ja. kan ook nog langer duren het kan en dan langer denk je een jaar of twaalf ja. of zo? Ja, dat is wel heel lang. Ja, ja, het is echt sneller. 8 jaar, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wat kunt u dan, he, los van het feit dat u ja. dus uh, helderheid brengt, want u heeft dementie, wat kunt u verder voor ze betekenen? Um, nou, voor beide denk ik. Uh, he, voor, de, voor de cliënt, maar ook voor de, de mantelzorger die ernaast staat. Uh, goed bekijken van waar heeft hij of zij nou het meeste last van. Um, en dat zit in heel veel dingen. Je kan dingen gaan overnemen, zorgen voor extra zorg. Maar je kan ook kijken hoe gaat iemand om met stress. En deze ziekte geeft heel veel stress bij de cliënt. Maar ook bij uh, ja, de mensen die om deze persoon heen staan. En dan probeer mensen om ja, andere vaardigheden aan te leren. He, ze moeten leren leven met de ziekte... En dat kan je niet vaak gelijk. Want soms heb je iets anders nodig wat je nooit gedaan hebt. Een mm. andere vaardigheid. En dat probeer je dan aan te leren. En dat wil zeggen hele praktische dingen die je dan leert? Maak lijstjes? of. Bijvoorbeeld, ja. ja. Zeker, van die praktische dingen. Om het geheugen bijvoorbeeld te ondersteunen. Of om he, een structuur dat iemand uh, een vast ritme heeft. Dat, dat is altijd heel prettig. Daar heeft iemand steun, steunen. Maar ook, hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met angst? Ja. Hoe ga je om uh, met verlies? He, want dat, we hebben het ook over rouw. En bij rouw denk je vaak aan overlijden, maar rouw zit hem ook in verlies van gezondheid. Ja. En dat speelt hier. En dat kunt u, u bent psycholoog, dus ja. u zit tegenover die mensen ja. en die, die maken dit mee. Ja. En die beseffen dit ook. Zo van, ja, inderdaad, ik ben aan het rouwen over wat ik niet meer kan. Nou, dat, dat wisselt een beetje. Het hangt een beetje van de, de type dementie af en ook een beetje de ernst van de dementie. Maar wij merken dat je heel vaak heel goed in gesprek kan gaan met dementerende zelf. Mm -hmm. Uh, daarom hebben we ook een gespreksgroep voor deze uh, groep mensen... om eigenlijk met elkaar te bespreken van wat bete de betekenis van de ziekte. Wat betekent het nou concreet, Van als je dingen niet meer kan... maar ook op emotioneel vlak. Ja. Je verliest je, je rol, je verliest de gezondheid. Uh, is het voor u wel eens aangrijpend? Tuurlijk. Ja, ja zeker. Het is, uh, uh, dementie is een, uh, is een ramp. En ik denk als je het op jonge leeftijd krijgt... Uh, dat het nog een grotere ramp is... omdat je nog zo midden in het leven staat... Ja. En geeft het u ook voldoening? Ik bedoel, ja. noem eens een moment dat u dacht... ja, en hier doe ik het voor. Um, kijk, je kan mensen niet genezen, wat ik al zei... maar wat heel veel voldoening geeft... dat je mensen een perspectief geeft. Je geeft... de druk gaat een beetje van de ketel. Je geeft ruimte, je geeft erkenning, steun. En daar, daar doe je het voor. En dat is ook heel erg belangrijk... Want dan kunnen mensen ook weer verder. Ja. Nou is het zo dat vandaag uit onderzoek bleek ja. dat er een relatie is. Hè, tussen ja. op jonge leeftijd uh, gaan dementeren mm -hmm. en uh, heel slecht eten. Ongezonde mm -hmm. voeding op nog jongere leeftijd als kind eigenlijk. Ja. Uh, verbaast dat u? Of dacht u nee. ja? Nee, dat, dat wist ik eigenlijk nee. wel. <laughs> nou ja, kijk, het is wel zo. Uh, je hebt verschillende soorten dementie. Dat ja. gaat een beetje te ver om daarom op in te gaan, denk ik. Maar... Het is wel zo als je um, uh, veel eet, ongezond eet, um, uh, dan heb je vergrote kans op, uh, op, op hart- en vaatziekten en op uh, diabetes. En dat vergroot weer de kans op dementie. Het mm -hmm. is geen één op één relatie, maar het is wel een risicofactor. Ja. En dan kan ik me voorstellen, u zit daar tegenover die mensen elke ja. dag weer. Ja. Uh, heeft u ze dat wel eens teruggekoppeld? Van, zeg, uh, heeft u wel eens een onderzoek gedaan zelf? Van hoe, hoe was uw voedingspatroon? Nee, nee, want je, je bent er toch veel meer bezig aan te kijken... Van hoe, hoe kan je hier nou zo mee omgaan dat je daar zo min mogelijk last van hebt. Ja, u bent heel praktisch nu in het nu bezig. Ja. ja maar dan... u ziet hoe aangrijpend het is, hoe ja. naar het is, hoe heftig het is. Hoe, he, u noemt het een ramp om het mee te maken. Ja. Dus kan ik me voorstellen dat u van de daken wil schreeuwen... Ja, zeker. Denk aan de groep. Ja. Ja? Ja. Nou, ja, daarom hebben we ook vorig jaar of twee jaar geleden onder andere het project Jong Verleerd ge, gestart. Om ja. eigenlijk binnen onze regio Gelders om eigenlijk jong dementie meer op de kaart te krijgen. Bij burgers, maar ook bij hulpverleners. Want meer mensen moeten weten dat deze ziekte bestaat. Uh, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Er moet, uh, op eerdere momenten moment moet het rode lampje gaan branden. Hé, hey, hier klopt iets niet. Nee. Dit, dit, is, dit is gek. Maar dit is... goed, dan, dan, dan is het al wel aan de hand. En dat is natuurlijk ja. wat anders dan preventie en voorkomen dat iemand gaat dementeren. Ja. ja. Wat doen jullie daar dan aan? Nou, eigenlijk vrij weinig. Wij komen pas in beeld als er al vragen zijn over... is er wat aan de hand? Ja. Dan komen is in er een rol voor zo'n GGZ-instelling als de U? GGZ-instelling, ja. ja. Nou ja, weet je, er uh, wordt heel veel bezuinigd. Ja. Uh, en preventie... Uh, ja, daar wordt uh, veel op bezuinigd. Maar kijk, uh, in onze contacten bespreken we dat natuurlijk wel met cliënten, Maar niet met die groep waar het nu eigenlijk over gaat. nee Het gaat gewoon ook om jonge, hele jonge mensen, om kinderen. Ja. Ja. Welke is, welk geval is u bijgebleven van de afgelopen tijd? Van iemand die jong dementeert? Bijvoorbeeld die persoon van 55. Wat vertelt zo iemand tegen u? Uh, nou, dat, was een, een, uh, dat is een meneer die, uh, uh, die eigenlijk... Toen wij hem uh, kennis met hem maakten... toen bleek hij al zo uh, dementerend te zijn... dat hij heel moeilijk meer zijn verhaal kon vertellen. Uh, dat heet een afasie. Hij, hij begrijpt niet meer goed wat, wat taal is. Mm -hmm. uh, maar het heeft vooral heel veel indruk gemaakt uh, het gezin eromheen. Zijn vier kinderen en zijn vrouw die um, ja, daarmee omgaan... Uh, en daarmee moeten leren leven. hoe zij De worsteling die zij ervaren. Maar ook wel uh, de steun die ze kunnen bieden... En, um, dat heeft wel veel indruk op mij gemaakt, ja. U denkt nog wel eens aan hem? Heel soms, ja. ja. ja. En dan denkt u, ik heb in elk geval uh, iedereen kunnen helpen, een beetje. Nou, zeker. Ik denk dat wij samen met mijn collega's heel veel kunnen betekenen ja. voor deze groep. Is het zo dat u zelf bang bent, ook dat u dit gaat overkomen? Nou, uh, niet bang. Kijk, het is uh, reëel. Het kan eigenlijk iedereen overkomen. Ja, er zijn heel veel oorzaken van dementie. En dat maakt het ook zo'n vreemde ziekte. Het kan iedereen overkomen, ja. En dus, zegt u, bent u er bang voor of niet? N nee, ik ben er niet heel bang voor. Nee. Ik denk van, dan zie ik het, dat zie ik dan wel weer. Dan zien ja. we dan wel ja. weer. <laughs> Goed, in elk geval dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Ik, uh, ik sprak met psycholoog Wietke Soeteman... en projectleider is ze van Jong Verleerd. Nou, alleen dus van de verwachte explosieve groei... van het aantal jong dementerende spraken we met elkaar dank. En er wordt uh, ja, ook gevoetbald. Hè. In de Eredivisie speelt Excelsior tegen NAC. Net was het 0-0. Hoe staat het er nu voor? Wacht mij niet correctie, mij NEC, dat is Nijmegen oh. in plaats van Oh, Reda. zei ik het fout? Ja, maar oh. je zei het er straks goed, dus oh. ik weet dat je het goed weet. Goed zo. 16 minuten ruim onderweg, 0-0 stand, dat is het belangrijkste. Eén hele grote kans gezien voor NEC, dat een minuutje of vijf nodig had... om de wedstrijd onder controle te krijgen. De ploeg heeft nu ook achterin de bal. Met de doelman Kabor Babos zal er gaan meegeven de bal aan Nuitink. Wat links buiten het strafzopgebied staat in de belangstelling van veel ploegen. is nog jong... Hij heeft al veel wedstrijden achter de rug en speelt breed naar Van Eijden. Zo bouwt NEC. Even terug naar het moment van daar straks. Een voorzet vanaf de achterlijn, de rechterkant van het veld. Komt Boy. De linker verdediger, nota vlak voor het doel. Een meter of 5,5 recht voor de goal. Maar hij schoot de bal toch eigenlijk hoog over het Excelsior-doel heen. Verdedigd door Wesley de Ruiter. Daar had hij wel wat meer mee mogen doen. Ook al is hij maar linker verdediger, deze Kevin Comboy. Het was een grote kans. Eigenlijk de enige grote tot nu toe in deze wedstrijd. Als NEC de bal op strafzomgebied inzet. Aangenomen door Zeefuik. Bijna voorgevonden. Het grote talent. Maar dan wordt er weer uitverdedigd door Excelsior. Dat moet zorgen dat de bal in de ploeg blijft. En met wat hulp van de scheidsrechter Danny Mackely op het middenveld lukt dat. Zoals gezegd, nog geen doelpunt in Rotterdam. 17,5 minuut gespeeld bij Excelsior NEC. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Van babyboomer naar bloemenkinderen. Zo heet de tentoonstelling die op dit moment te zien is in het Limburgs Museum in Venlo. En die tentoonstelling gaat over de Flower Power cultuur in de jaren 60-70, oftewel de hippie-tijd. En mijn tweede gast is zo'n voormalige hippie, Sef Derks, de woordvoerder van het museum. En al zijn hele leven woont hij in Venlo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hippies, dan denk ik eigenlijk aan Rotterdam en Amsterdam, maar eigenlijk niet aan Venlo. Jawel, ook toch hoor, want uh, Nederland was een gidsland... met ja. name dan voor Duitsland en voor België. En die, die, die Duitse jongeren die konden natuurlijk naar Amsterdam gaan. Dat was een soort mekka, maar veel dichterbij... en daar waren ze al geweest als klein kind met hun ouders, was Fendo. Dus een, als een soort voorpost van die grote beschaving, hippiebeschaving... in Amsterdam en Rotterdam was, waren plaatsen als Fendo. Ja, en nu is er in datzelfde Venlo een tentoonstelling... in het Limburgs ja. Museum over de flower power. Waarom? Nou, we hebben in Vendo de Floriade en wij dachten een, ja, een beetje een origineler onderwerp. Dan alleen maar bijvoorbeeld bloemen in de schilderkunst. Ja. De bloem was in de jaren 60 uh, het symbool van de verdraagzaamheid, van de vrede. Ellen Ginsburg, een Amerikaanse dichter, had gezegd van wij moeten dat politiegeweld stoppen door bloemen in de lopen van de geweren te steken. En flower power te te spreiden. En na God, die stap van die bloem als symbool van vrede... in de jaren 60 naar Floriade maakten wij heel snel. Ja. Dus vandaar dat wij voor flowerpower gekozen ja, hebben. Ja, hartstikke origineel is het. Ja. Zullen we inderdaad, wat u vertelt daar iets over... Hè? die link met de bloemen, hm? uh, heel even luisteren naar een compilatie... waarin die link met die bloemen en die hippie tijd uh, uitgelegd wordt. Wat oh, mooi. De jaren 60. In de VS krijgt een jeugdige leefstijl voor om die volledig haak staat op die van de middenklasse. Oudere beatniks in San Francisco noemen deze jongens en meisjes hippies. Na San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love Inn. En 8000 hippies hebben er de oude Rai voor opgezocht. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem. Met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Sure in ja, op de tentoonstelling waarschijnlijk ook een heleboel flowers te zien. Neem ons even mee op die tentoonstelling. En, Wat ga ik zien en ook beelden van High in the Rye. Ja. Dat was de, ja, ja, ja. Nou, we hebben in het museum hebben we een, een, ja, een, een denkbeeldig stadscentrum gecreëerd. Je komt de zaal binnen en je stapt een stad binnen. Eind jaren 60. Daar is een park. Daar kun je kijken naar beelden van allerlei festivals. We hebben een plein. Daar staat het demonstrerencentraal. Maar er is ook een galerie. Er is een bioscoop met beelden uit de jaren 60. We hebben een woonhuis. En daar contrasteert de woonkamer. Zo'n beetje zo'n burgerlijke woonkamer. Heel erg mooi met de kamer van de zoon, die enorm. Mijn fan is van de Rolling Stones. We hebben een platenzaak. Daar kun je de platen hoe ze zien. Daar kun je zelf platen draaien. Er is een jeugdhonk. Want in die tijd was het zo. Met name in Limburg. Je had sociëteiten. Die waren van de parochie. Maar dat deden wij natuurlijk niet aan. He, van de kerk. Nee, wij wilden ons eigen home ja. hebben. En zoals in Amsterdam Paradiso ontstond. Zo ontstond in andere steden. En ook in Vendo. Ontstond een echt jeugdcentrum. Waar al die protesterenden... Jeugd met lange haren en meisjes met korte rokken samenkwamen. om vorm te geven aan hun eigen levensstijl. Ja. En zo'n jeugdhonk is ook nagebouwd. Ja, want u zegt uh, met recht wij. Want u hoorde tot die groep in Venlo, hè? Absoluut, ja. Ja, ja, absoluut. Dus, ja. Hartstikke leuk. Ja, Dus u liep daar rond met lange haren. Ja, en blote ja, voeten. Ja, ik had erg lange haren. Ja, lang. ja, inderdaad, met blote voeten in sandalen. Met kralen had je om. Ik had een zonnebril op. En ik had ook een uh, Afghaanse jas. En die Afghaanse jassen die waren gemaakt van een of ander dier dat in de Himalaya leeft. De bondkant die droeg je aan de binnenkant. Dan had je die huid aan de buitenkant. Die was heel mooi met bloemetjes geborduurd. Maar die Afghaanse jassen die stonken enorm. Ja, dus als je iemand, ja, ja, ja, als er iemand <laughs> zo tegenkwam op straat. Ja. Dan had kwam eerst die geur je tegemoet. En dan dacht ik, wat ruik ik. En dan kwam er iemand aan in een Afghaanse jas. Dus zo'n Afghaanse jassen die waren populair. En die zijn natuurlijk ook vertegenwoordigd in de tentoonstelling. En had u ook zo'n kamer waar u net over vertelde. De zeer contrasterend met de rest van het huis. Ja, nou, ik woonde al vroeg uh, zelfstandig. Maar ik had inderdaad een kamer met uh, affiches van mijn favorieten. Met uh, bloemen, met, en dat was heel belangrijk in die tijd... Chinese riettegels op de vloer. Je, het bed, dat bestond niet meer. Je had gewoon matrassen op de grond. Je had van die grote papieren bollen met daarin de lamp... En ja, dat, dat was een beetje de leefstijl, de, de, de, de stijl van inrichten van je kamer. En dat deed iedereen en dat, dat, dat hoorde erbij. En dan ja. dronk je thee en dan voorzichtig ging je uh, genieten van uh, marijuana marihuana en hashis. Ja. Je luisterde ja, naar muziek. Ja, dat was en dan moeilijk. waren uw ouders niet in alle staten dat daar boven werden uh, gebruikt? Nou, ik had een hele progressieve moeder. En ik kan u vertellen, ik was toen wel een beetje ouder. En we hebben het over 1971, 1972. En u was toen hoe oud? Toen was ik 21, ja. 22. En mijn moeder gaf, als ik een paar dagen naar Amsterdam was, bijvoorbeeld. mijn hennepplanten water. Zo, nou. nou dat is een uh, lieve moeder, hè? Ja, ook een hippie eigenlijk, die moeder. <laughs> ja, natuurlijk. Die had een beetje. Ja, nou, die, die, die, die, die, die vrijheid die in de jaren zestig uh, opkwam. in met name zo'n streng katholieke stad als Vendo. daar proefde zij ook natuurlijk van. Ja. En, en, en, en zij zette zich ook af tegen de katholieke kerk. Zij gingen ook niet meer naar de kerk. Nee. Dus dat deelde ik met ja, de moeder. Ja, dat, dat hoorde bij elkaar. Nou, is ja. het, u zei dat zelf al, hè, dat protesteren. Dat was natuurlijk de tijd van de grote idealen. De oorlog ja. in Vietnam werd eindeloos tegen geprotesteerd. Klopt. Uh, ja. De vrije seksuele moraal hadden we. Juist. Uh, hoe bepalend is dat voor u geweest? Want inmiddels bent u natuurlijk volwassen. Ja, en nog altijd een beetje hippie, maar ik denk uh, dat die jaren, dat noemen ze in, in het Duitse, Bildungsjaren. Mm -hmm. hè, je, je vormt jezelf en je wordt gevormd door je omgeving. En dat. Uh, is bepalend in je leven. Dat geeft inhoud en vorm aan je leven. Dan maak je morele keuzes. Dan uh, definieer je normen en waarden. Ja. En zo'n zo, zo, ja, zo, zo verhouding met het gezag, dat heeft zich toen ontwikkeld. Hè? Dat ja, want, uh, je... Mensen de... De... werden kritisch. Ja, want de andere kant daarvan natuurlijk is... Hè, het was natuurlijk de, de leven-de-vrijheid-mentaliteit... en we mm -hmm. moeten het allemaal goed doen en tegen al die oorlogen. Maar uh, uw generatie is natuurlijk ook een generatie... die het moeilijk vindt om gezag boven zich te dulden, hè? Ik, ik heb, daar heb ik, nee, inderdaad, dat klopt. Helemaal, ja. Ja, dat is moeilijk, inderdaad. He? Om, om gezag zomaar te aanvaarden. Het, het in overleg treden met gezag is natuurlijk iets heel anders dan het gedwee, uh, met de schouders naar beneden volgen van het gezag. En dat was tevoren, dat was in de jaren 50, want de jaren 50 en het begin van de jaren 60 waren eigenlijk nog, zoals de jaren 30 waren, na de Tweede Wereldoorlog, herstelde, restaureerde de Nederlandse samenleving zich. En pas in de jaren 60, in die tijd die wij nu in het museum behandelen, komt die vrijheid, wordt alles opnieuw gedefinieerd. En dat maakt die tijd juist zo boeiend. Dan is het eigenlijk die Tweede Wereldoorlog pas afgelopen. Ja, want u zegt, ja, dat klopt. Dat heeft bij mij uh, zijn wortels uh, in die tijd. Ja. Heeft u er ook last van gehad? Is er ook een negatieve kant aan voor uzelf? Nou. Nee, voor mijzelf niet. Nee, nee, nee, nee. Ik vind dat uh, die, die kritische houding die vind ik wel goed. Want ik ben ook uh, columnist in deze stad. Mm -hmm. En uh, dan, dan moet je een beetje een kritische houding hebben. En dat moet je combineren met een narre vrijheid om je columns te kunnen schrijven. Want anders kun je net zo goed uh, bij de gemeente Vendo gaan werken. En precies opschrijven wat de burgemeester uh, graag uh, ziet dat opgeschreven wordt. Nee, nee, ik heb daar zelf geen, uh, geen, nee. geen problemen mee gehad. Nee. Want u zegt, hè, het gaat om uh, de moraal uit die tijd... Uh, mm. Ik kan me voorstellen dat die uh, expositie... die is natuurlijk ontzettend leuk voor mensen... die ja, 50, 50 en 60 zijn, die die tijd kennen. Maar ja. wat wilt u nou dat die jongeren daarvan meekrijgen? Nou... Die tijd, hè, die, die, die, met name dan het protest tegen de oorlog in Vietnam... de opkomst van de popmuziek, de opkomst van een eigen jeugdcultuur... is onderwerp van de lessen van de geschiedenislessen op school. Ik heb een zoon van 11 jaar en die vroeg mij een half jaar geleden... hé hey pap, ben jij ook hippie geweest? En die schoolklassen die komen ook naar het museum en die leren over die tijd. Die leren dat de vrijheid die zij hebben... de keuzes die zij kunnen maken, in die tijd geboren zijn. Mede in die tijd geboren zijn. En ze horen daar muziek die ze zelf ook al draaien. En dan, want, ja, ook kinderen van 11 jaar vinden de Beatles hartstikke mooi. En ze vinden daar de oorsprong van die muziek. Ze leren een button maken. Ze gaan aan een tafelvoetbalspel, net zoals wij dat deden in het OOC, ja. in dat jongerencentrum, spelen. Dus ze herbeleven, of ze, nee, ze beleven voor de eerst die tijd. En wat ik zelf heel belangrijk vind, daar komen, dat, dat merkte ik afgelopen zondag en vandaag weer. Er komen grootouders ouders en kinderen. En die grootouders en die ouders... die worden zo gelukkig van die tentoonstelling... die vertellen allerlei verhalen uit hun jeugd. En die kinderen die luisteren met hele grote oren en die krijgen daardoor familiegeschiedenissen te horen. En dat zijn geschiedenissen die je in je hart meeneemt je hele leven. Over 30, 40 jaar weten die kinderen nog... wat die ouders en die grootouders verteld hebben over hun leven. En als ze dan iets tegenkomen over 30, 40 jaar... zeggen zeg je, oh ja, dat heeft pap verteld... of dat heeft oma me een keer verteld van die mini. Jurk. Ja, mooi. <laughs> leuk hoor. Ja, hartstikke leuk. Dank u wel voor uw verhaal. Dank u wel. We, we spraken, of ik sprak met Sef Dirk. Zij is woordvoerder van het Limburgs Museum in Venlo. Waar tot en met volgend jaar januari. Klopt hè? Tot dan is die tentoonstelling. Ja, in 2013, juist. Ja, nou, we hebben even de tijd om naar Venlo af te reizen. Van babyboomer naar bloemenkinderen heet die. Dit was hem weer, de uitzending van vandaag. Eh, op onze site Twee Dingen kunt u de gesprekken terugluisteren, reacties achterlaten... en ook informatie over onze gasten van vanavond terugvinden. Morgenavond 8 uur, dan is het woensdag, zijn we er niet, want dan wordt er gevoetbald. Straks uh, BNN2D met Willemijn Veenhoven. Mm -hmm, zeker. En we hebben het over Anders Breivik, die nu toch wel toerekeningsvatbaar is verklaard. We hebben het over de borsten van Caries van Houten. We hebben het over. Hoezo? Ja, ja, ja, daar moet je maar luisteren. En we hebben het over de G500 van onze kleine wijsneus Sievert... die een nieuwe politieke beweging heeft opgericht, die veel stof doet opwaaien. Dat allemaal Ah, pardon, en nog veel meer. Maar eerst het nieuws, hier is Nanet nou net wel. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Kandidaat Rick Santorum stapt uit de race voor het presidentschap. Dat meldde Amerikaanse media. Santorum geeft straks een persconferentie. De strijd om de Republikeinse nominatie gaat nu nog tussen favoriet Mitt Romney en Newt Gingrich en Ron Paul. Santorum heeft veel minder staten achter zich gekregen dan Romney.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 18 april, 2 over half 9. Goedenavond. Anders Breivik, de Noorse massamoordenaar, is wel toerekeningsvatbaar. Dat blijkt uit een nieuw psychiatrisch onderzoek. Dus gaat hij waarschijnlijk gewoon de bak in zonder tbs. Ik praat erover met forensisch psycholoog Corine de Ruiter... En er zijn te weinig stamceldonoren voor mensen van niet-westerse komaf. Slecht nieuws voor de 35-jarige Gerson, die zonder stamceldonor niet heel lang meer te leven heeft. Zijn vrouw Sarah die probeert nu via sociale media een geschikte donor voor hem te vinden. Zij is hier rond kwart voor tien. En Dior heeft een nieuwe hoofdontwerper, de Belg Raf Simons. Wie is deze man en wat gaat hij voor Dior doen? Dat hoor je straks van el-hoofdredactrice Cecile Narings. En Joris Kreugel die ging op bezoek bij voetbalclub FC Zwolle. Want SC Zwolle kan vrijdag tegen Eindhoven kampioen worden. En de kaartverkoop is vanmorgen begonnen. Stond een lange rij voor het stadion. Inmiddels is die redelijk opgedroogd. En er zijn nog maar een paar kaartjes. Dus de spanning hier in de fanshop is om te snijden. Kunnen ze er wel of kunnen ze er niet heen, de supporters van Zwolle? De Amerikaanse, Amerikaanse fantasy serie Game of Thrones is een van de grootste kijkcijferhits in Amerika. Het tweede seizoen is daar net in première gegaan. En niemand minder dan Carice van Houten speelt een grote rol erin. Zometeen hoor je meer van onze eigen seriekenner G.J. Koyman. Je kunt natuurlijk meekijken hier op de webcam radio1.nl en dan klik je op de webcam. We zitten ook op facebook.com slash bnntoday. En Twitter kan je reageren met de hashtag bnntoday. Gekleed in een prachtig roze, rode. Nou, het is toch wel echt het is rood, hè? He? Ja, ja, ja licht, Jij hebt iets, Jij hebt het ligt rood. Doei, wordt beter. Ja, heb je het geel, Sam. Mooi. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er een uh, volledig programma afgewerkt in de Eredivisie. De eerste wedstrijd daarin gaat tussen Excelsior en NEC. Heeft u al gehoord hier op Radio 1, de wedstrijd is om 8 uur begonnen. Rachter Niemeijer, nog nooit won NEC op Houdestein. De vraag is of dat vanavond gaat lukken. Dat is de vraag. Inderdaad, het is 0-0 na 31,5 minuut. Ietsje meer zelfs, maar de bal zojuist op de lat geschoten door middenvelder Kevin Jansen van Excelsior. Hou hem in de gaten, want hij soleert een paar man voorbij. Schiet dan ze net van binnen het strafschopgebied, maar doet dat in kansrijke positie op de lat boven Gabor Babos. En dus die doel die stand nog altijd zonder doelpunt. Het gevaar kwam eigenlijk de afgelopen 20 minuten uit twee vrije trappen. Eentje aan de kant van NEC van Lasse Sjeune, dat was de laatste. Geen overtreding overigens van Van Delen. Prachtige sliding op de bal in een duel met George. Wat links buiten het strafzomgebied. Lasse Sjeune, de man in vorm, legde aan. Schoot de bal op de hand van de keeper van Excelsior, de Ruiter. Via de paal ging hier uiteindelijk niet in. Ging nog wel de doelmond in, maar daar stond niemand van NEC. En wat uh, daarvoor zagen we al een wat van Alberg werkelijk prachtig getrapt. Maar van een meter of twintig uh, richting de kruising die bal. Maar daar zat uh, Babos met een hand uitstekend bij. Ook zo'n moment dat je hem eigenlijk al telde. En daarvoor kreeg NEC via Comboy, uh, de linkerverdediger, nog een keer een uh, kans. Maar 0-0 uh, en af en toe zijn er dus momenten die je op het puntje van je stoel doen zitten. Het zou wel ietsje meer mogen. Ik kan het allemaal rustig vertellen omdat uh, de doelman is... Uh, de doelman die de ruiter van Excelsior de bal heeft. Op zijn 5-meterlijn gaat hij meegeven aan Joost Broersen. Staat in het hart van de verdediging bij de Rotterdammers, omdat er daar nogal veel blessures zijn. Schorsing ook van Smit, die daar uh, laatst nog stond tegen FC Utrecht. Een goede wedstrijd toen, maar uiteindelijk wel weer verloren. Iets wat Excelsior de nummer 17 vaak gebeurt. De tegenstander is NEC. Dat strijdt om een play-off plek, zoals gezegd. Het is 0-0. FC Groningen heeft de opvolger voor de naar Twente vertrokken Dusan Tadic al binnen. Het is een servie, Kostic. Hij komt van FC Aratniki. Hij tekent een meerjarig contract bij Groningen. En aanvaller Mario Balotelli, de zogeheten bad boy van het Engelse en Italiaanse voetbal, staat bij Manchester City voorlopig aan de kant. Wat lach je? Ah nee, dat zeg je gewoon heel leuk. Van een bad boy. Ja, dat is ook <laughs> lekker om te zeggen. Ja. Ballotelli trouwens ook lekker om te zeggen. Hij is voor drie wedstrijden geschorst. na zijn uh, rode kaart twee keer geel afgelopen zondag... in de 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Arsenal. En tennison Robin Haas is al in de eerste ronde... van het toernooi van Casablanca uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van een Algerijn-Oahap heet die man. Uh, was in Marokko als zesde geplaatst. Maar hij ligt er dus uit. Zo, het voetbal op deze zender natuurlijk uh, bij binnen Today. En om tien uur ben ik terug met Langs de Lijn. Robert, dankjewel. Anders Breivik, de Noorse massamoordenaar, is wel toerekeningsvatbaar. Dat staat in een nieuw psychiatrisch onderzoek... dat vandaag bij de rechtbank is ingediend. In het eerste onderzoek werd Breivik nog ontoerekeningsvatbaar verklaard... omdat hij psychotisch zou zijn. Forensisch psycholoog Corine de Ruiter, goedenavond... Goedenavond. Ja, dat moet je maar even uitleggen. Eerst is hij dus ontoerekeningsvatbaar verklaard en nu wel toerekeningsvatbaar. Hoe kan dat? Ja, dat is wel heel erg bijzonder. Ik heb dat zelf in mijn uh, lange carrière inmiddels nog nooit uh, meegemaakt. Het klopt, er zijn uh, twee andere psychiaters geweest. Uh, die hebben zelf geen inzicht inzage gehad in het eerste rapport, moet ik erbij zeggen. Ik heb het even allemaal nagegaan in de, in de Noorse krant uh, Aftenposten. Mm -hmm. Dat heb ik even met Google Translate vertaald. Daar staat veel meer in dan wat je op Nederlandse websites kan vinden. Yeah. Maar ze hebben ook, uh, ja, net als de vorige psychiaters... Uh, 37 uur met de man gepraat en allerlei tests afgenomen. En ze zeggen van ja, uh, dit is onze conclusie op basis van uh, wat wij uh, onderzocht hebben. Ja. En ze zeggen dus ook niet van ja, die anderen zijn fout. Ze zeggen alleen maar, ja, dit is wat wij vinden. Ja. We zeggen, de man was niet psychotisch op het moment dat hij die... Uh, die uh, die aanslagen pleegde en uh, hij is wel uh, geestelijk gestoord, maar niet psychotisch. Maar betekent dat nou, ik probeer het even te vertalen in, in zeg maar, uh, uh, gemakkelijk Nederlands, dat ik het ook begrijp, kan je dus nu zeggen dat hij, nu die wel toerekeningsvatbaar is, dat hij uh, alles heel bewust heeft gedaan en dat er psychisch niks mis met hem is? Ja, dat is wat iedereen dan denkt. Nou, je moet heel erg oppassen om... Te concluderen dat er niks mis is met iemand. als je hem. Uh, uh, toerekeningsvatbaar verklaart. Het gaat met name om. de vraag: is er een relatie tussen het strafbare feit. in dit geval die enorme. Uh, delict wat ja, gepleegd is, ja. of delicten. en. Um, en zijn stoornis. En blijkbaar zeggen deze mensen, deze twee psychiaters, die nieuwe... die zeggen dus er is geen relatie. Terwijl die vorigen zeggen van wel. Die zeggen dus er moet dan een, ja, een psychotisch motief geweest zijn. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, nou goed, voorbeeld is dat iemand denkt uh, dat zijn vader... Uh, nou ja, een, een staatgevaarlijk persoon is. Dat hij allerlei denkbeelden heeft die gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld ja. dat hij een natie is. En iemand is dan zo psychotisch dat hij daar echt van overtuigd is. En dat hij daarom. Eigenlijk andere mensen ja, in veiligheid brengt door die persoon dan te doden. En dat is zeg maar, dus dan zie je dat iemand dus zo ver kan gaan dat hij zijn vader kan doden. Dus in principe is dat zeg maar, ja, rationeel handelen binnen die psychose. Binnen die psychose is verklaarbaar, maar het is totaal niet ja. gerelateerd aan de realiteit. En dat is dus wat je een psychotisch motief noemt. En ja, die eerste psychiaters die hebben dus blijkbaar gezegd, ja. Er was een psychotisch motief. Daarom was hij niet toe ja, Oftewel, en... hij leefde in een soort andere wereld. Dat ja. hebben ze eerst ja. gezegd. En nu zeggen ze nee hoor. Hij leefde wel degelijk in deze normale wereld. Ja. En ja. hij heeft het heel bewust uit politieke motieven gedaan. Ja, ja. ja dat denk ik. Ja, ja. terwijl... Ja. Ik weet niet, kijk, voor mij is het heel lastig om het van een afstand te beoordelen, omdat ik die rapporten niet uh, nee, kan zien. Dat begrijp dus ik, ik, maar je dus... hebt het wel uh, flink ingelezen wat je net zei uh, op, uh, op internet. Uh, ja, nog, ja. Nog even een vraag, hè. Um, in, januari, in januari zeiden de artsen van de gevangenis waar Breivie toen zat, toen zeiden ze al, ja, dat eerste onderzoek klopt niet en uh, volgens ons is hij wel toerekeningsvatbaar. Ja. Um, vervolgens hebben de nabestaanden van de slachtoffers nog een onderzoek geëist, dit onderzoek, ja. um, want zij wilden heel graag dat hij in de cel belandt en niet in een kliniek, want en dan, ja. ze, ja, dan vinden we dat hij wegkomt met zijn daden. als hij niet in de cel belandt. en alleen in de kliniek. Um, denk je dat er een soort. is het mogelijk dat er een druk van die nabestaande invloed heeft gehad. op dat er nu nog een rapport is gekomen. waaruit dus blijkt dat hij wel toerekeningsvatbaar is? Ja, ook daar, uh, die vraag is ook voorgelegd aan die twee nieuwe psychiaters. Zo van, bent u niet uh, gemanipuleerd en onder druk gezet? Mm. En zij ze zeggen dus van niet, maar ja, dat, dat weet je niet. Dat is, volgens mij kun je dat zelfs niet beoordelen of je daar wel of niet vatbaar voor bent. Ik denk wel, ja, dat het voor de maatschappij en voor alle, alle nabestaanden heel moeilijk te verkroppen is of deze man... Uh, ja, Precies. zeg maar gek verklaard wordt. Dus dit is ja. denk ik voor iedereen ja, een, een wat beter te verteren oordeel. Ja. Maar eh uh, laten we duidelijk zijn, uiteindelijk is het aan de rechter uh, om te beoordelen welk advies van die psychiaters hij uh, ja.. Uh, het beste vindt. of ja. Het meest verdedigbaar. En daar zal de rechter uiteindelijk dus uh, een beslissing op nemen ja. of meneer toerekeningsvatbaar is of niet. Overigens heeft, uh, uiteindelijk... heeft Breivik zelf gezegd dat hij te tevreden is dat hij nu toerekeningsvatbaar is verklaard. Hè? Ja, hij wilde ja. het liever zo zien. Ja, ja natuurlijk. Want hij, uh, hij heeft... Die, uh, nou ja, die heilige missie uh, als, uh, als ridder, uh, als kruisvaarder, ja. weet ik veel. Dus hij zal dit natuurlijk, uh, ja, dit score op zijn molen. Goed, we gaan zien wat het gaat worden. Want uh, in, in Nederland kan je dan gevangenisstraf met TBS krijgen... maar in Noorwegen kan dat niet, hè? Dus het is of TBS nee, nee. of gevangenisstraf. Ja, dat klopt. Ja, één nou, nou. van de twee. Goed, dan gaan we dus zien uh, welke, uh, welk onderzoek de rechtbank gaat aanhouden. Wel toerekeningsvatbaar of niet. Corinne de Ruiter, forensisch psycholoog, dank je wel. Graag gedaan. Zometeen iets veel vrolijkers, namelijk uh, de borsten van Chris van Houten. And I are. So just tell me today, uh, take my heart Please take my heart Please take my heart You know it is, you know it is We can't be to and fro like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 Patrol, just say yes. Ja, Ragnar, speciaal voor jou deze plaat onderbroken. Hè? Oh, ik God dacht het volgende verdomme. onderwerp eigenlijk, maar <laughs> uh, vooruit maar. Ja, Coris, nee, dan moet je nog ja. even wachten. Ja, nee. Oh, Oké, okay. ja, nou no. praat ik even bij over voetbal. Eerst als je het voetbal, leuk dan Titus, dat is de volgorde. Zo is dat. En dan het bier. Excelsior NEC <laughs> 0-0, 42,5 minuut op de klok. Een wedstrijd die redelijk gelijk opgaat. Hoewel je kunt zeggen, terwijl we wachten op een vrije trap van Excelsior... op de helft van NEC aan de linkerkant. Dat de bal wel wat makkelijker rondgaat bij NEC. Er zijn wel wat schotkansen geweest voor die ploeg. Ook een minuutje geleden nog Navarone voor het grote talent... Trekt van rechts naar binnen toe. Schiet net over. Dat deed hij eigenlijk twee minuten daarvoor ook al. En nu de trap van Bruins voor Excelsior. En Luigi Nieveld mee naar voren. De centrumverdediger. Hij kopt de bal eigenlijk achteruit. En dan heeft NEC hem te pakken. Misschien wel met Zeefuik nu. Nee, verliest het, het duel. Doet dat van Janssen en zo. Excelsior aan de bal. Aan de linkerkant op het middenveld. Met Bruins, Paasje. Janga is de bedoeling op de rand van het strafschopgebied Aan de linkerkant van het veld. Maar de bal is wat te hard. Van Luigi Bruins. Die weer hangend daar aan die linkerkant staat. Speelt, is teruggekeerd in Rotterdam. En dus kan Janga er uiteindelijk bij dat harde, harde, die harde bal, hij kan er niet bij. Weer Bruins, een meter of vijf over de middenlijn. Excelsior gooit meer, wat meer energie in de wedstrijd. Nu is het uh, Schöne met de onderschepping. En misschien kan NEC in de middencirkel met Koldijk dan nog een keer weg. Handig voorbij Maatsen. Opening bij Conboy aan de linkerkant. Er ligt ruimte voor de linksback van NEC naar Zeefuik. In de as van het veld, meter of twee buiten het strafschopgebied. Dan gaat Zeefuik wat lopen. Nee, het is George die de bal heeft. En George dus op de linker flank. Zit hij? Eigenlijk geen afspelmogelijkheden. Probeert een 1-2 te maken met Scheunen. Die draait de andere kant op. bal is op 18 meter. Inmiddels rechts op de punt van het strafschopgebied. Naar binnen getrokken door Wil. Twee man kwijt. En dan denk ik dat de bal op de stip gaat. Omdat Scheinman nogal hardhandig komt inlopen op het lichaam van die opgekomen verdediger van NEC. En zo krijgen we een seconde of 45 voor het officiële einde van de eerste helft een strafschop. Die zometeen Lasse Schöne voor zijn rekening gaat nemen. Niet zo handig inkomen van die linker verdediger van Excelsior. Want je zag het van verre. Het is helemaal aan de andere kant van het veld. De actie is goed van Nathaniel Wil. Kapt daar in eerste instantie Bruins uit. En dan ja, Brusk inkomen door Scheinman. En dan gaat de bal op de stip. Dat is wat Danny Mackely er vervolgens van maakt. Dan wordt er nog wat geprotesteerd. Er wordt er wat geruzie. als Schöne staat om die bal te gaan nemen. Zou het me niet verbazen als Mackely nog een gele kaart gaat trekken. Misschien wel voor Zeefuik die zich boos maakt. Ik heb eerlijk gezegd niet gezien of er een gele kaart is getrokken voor Scheinman, maar ik heb de indruk van niet. En dus wachten op Lasse scheunde de Deen. Door veel ploegen in de gaten gehouden. Transfervrij. Ajax, PSV, Feyenoord, Schalke... Willen hem allemaal hebben, zeker als hij deze bal erin trapt. Belangrijk moment voor NEC. De bal gaat links over de grond in de goal van Excelsior. De doelman, Wesley de Ruiter, gaat weinig overtuigend de andere kant op. En dus zit hij erin en leidt NEC bij rust zometeen, denk ik. Met 1-0 bij Excelsior. Naar nou, die strafschop benut door Lasse Schöne. Hij maakt zijn tiende trouwens van het seizoen. Ragnar, dankjewel. Tot zometeen. Nou, nu Engel BNN Today. Willemijn Veenhoven. Heel Amerika heeft het over Game of Thrones. Het is de best bekeken serie van de betaalzender HBO. Onze eigen Caries van Houten speelt erin mee. En er keken meer mensen naar de nieuwe afleveringen dan naar Mad Men. Seizoen 2 is daar net begonnen. Even een stukje van de trailer: We are a free and independent kingdom. Power resides where men believe it resides. Whatever you need to do. It's a trick. You are a king. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. I am Daenerys Stormborn and I will take what is mine. You're here to answer for your brother's treason. No matter where he runs, we will hunt him down. This is what ruling is. I understand the way this game is played. Nothing matters but how it ends. We will burn you first. GJ, dat waren tenminste twee afgehaakte hoofden die ik hoorde. Ja, yeah, zo ongeveer wel, <laughs> Denk ja. ik wel. In de studio, GJ Kooiman, Gerrit-Jan Kooijman. Onze vaste televisieseriekenner. Uh, ik zei het al, dit is de, uh, de tweede seizoen. Is ja. net begonnen in Amerika. Klopt. Hier binnenkort ook in Nederland te zien, hè, op HBO, die betaalzender. En... Um, het is een, ja, ik heb alleen stukjes gezien. Het is een soort, soort Lord of the Rings, vind ik. Maar dan veel donkerder, veel angstaanjagender, veel heftiger. Ja, het is eigenlijk veel meer uh, een politieke thriller... dan een donker sprookje, zoals je het moet zien. Het is echt een politieke thriller waar vol seks, vol geweld, vol intrige... Wat gebeurt er? Waar gaat het over? Het gaat over een koninkrijk. Uh, het, is, het is stiekem ver, ver gebaseerd op uh, The War of Roses het Engeland. Uh, de, de, de, de historie. Mm -hmm. Het is een uh, boek, uh, a, a Song of Fire and Ice heet het. Een serie geschreven door George R. Martin. En eigenlijk draait het precies wat de, de titel van de serie zegt. Het is een spelletje om de troon. En dat is, het speelt in de middeleeuwen. Hè? Of tenminste, het is het een fantasiewereld. Het ja. in een, fictief, maar, in een ja, tijd, maar het, het is vooral eruit. gebaseerd... als de met kastelen en ridders. En, ja, ja, en, en, en uh, nou, ik zei het al, onze eigen curies zit erin. Lord of light, come to us in our darkness. We offer you these false gods. Take them and cast your light upon us, for the night is dark and full of terrors. The night is dark and full of terrors. Ja, jij zit al mee te, te lipzinken hier in de studio. Um, er, is, er wordt ontzettend veel over gepraat. In Amerika, er wordt ook in, in Nederland. Ik lees de ene na het andere artikel erover. Maar wat is er nou? Wat is er zo bijzonder aan die serie? Nou, ten eerste het is het natuurlijk HBO, dus alles kan. Seks, geweld, je ziet alles. Uh, en ten tweede is het... Uh, het genre is natuurlijk heel bekend. Heel veel mensen hebben niets met dat genre, het fantasy genre, met draken en met, met, met, met, met weerwolf en mm. dat soort dingen. Maar bij deze serie is het zo goed dat het daar totaal niet om draait. Het speelt wel in die wereld en er zitten wel een mystieke, di rare dingen in. Maar het draait vooral om die mensen. En het is gewoon echt ja, gewoon een goede politieke thriller... Uh, tussen een aantal families die allemaal de macht willen hebben over dat land over eigenlijk de hele wereld, over het hele continent. En daar gaat het om. En hoe die constant elkaar, uh, alle geheimen van elkaar weten... elkaar manipuleren, elkaar vermoorden en alles doen voor die troon. Ja, dus aan de ene kant de politiek, maar natuurlijk veel geweld. Dat helpt, maar vooral ook heel, heel veel seks. Heel veel seks. Um, uh, er is zelfs een nieuw woord uitgekomen. Twincest. <laughs> Twincest, ja. Ja, precies Ik, wat het uh, zegt. Al, ja. twee en tweeling die dan... Uh, nou ja, dat zie maar je Maar dat zie je ook allemaal, want die tweeling die met elkaar. Je ziet je van alles. alles. Uh, er zit ook een, uh, um, een heel mooi ding in, called Sext Position. Dat is ook een nieuw woord. Dat is namelijk een belangrijk gesprek hebben... of belangrijke plotpunten vertellen tijdens het hebben van seks met iemand. Dat <laughs> gebeurt ook in die serie. Dan ligt weer een hoofdpersoon ligt, uh, tussen de boezem... en tussen de benen van een mooie dame. Uh, dan wel niet een hoer, dan wel niet een geliefde. En dan wordt ondertussen... ook word een uh, ja, Carice ook inderdaad. Die gaat ja, je, ook, uh... ziet, je ziet weer eens alles bij haar, toch? Het, ja, de poes van Minouz is weer <laughs> te zien uh, in, uh, in Game of Thrones. Aflevering 2. Uh, balans uh, naakt op een tafel en uh, gaan wordt ze, uh, ja, gaat ze weer van wil. Oké, okay, gewoon even, omdat het kan, nog een stukje, Karise. Are you so eager to spit on your ancestors? of fear. Fear, piss, no bones... Je you want to stop me? stop me? Wie speelt zij? Ze speelt Melis Melisandre, een, een heks uh, met rood haar in rode gewaden constant En zij speelt eigenlijk um, de rechterhand van de man wiens broer koning was... en die overleden is. En deze man wil eigenlijk uh, nu de troon hebben ze is uh, een of andere gemeenwicht. Ze is inderdaad gewoon een gemeenwicht uh, uh, die haar koning probeert te overtuigen... Dat, dat hij eigenlijk een soort van de verlosser is, de messiah is... die dat land nodig heeft en die voorspeld is. Oh. En uh, zij probeert hem heel erg te pushen in daar, uh, die kant op. Dat is een grote rol, hè? Het is een redelijk grote rol, ja. Um, um, ze zou eigenlijk nog een grotere rol krijgen. Dat klopt. Ze zou inderdaad in seizoen 1... Uh, heeft ze auditie gedaan voor de rol van Cersei. Dat is eigenlijk een van de hoofdrollen. Namelijk de vrouw van de koning. Uh, ontzettende bitch is dat. <laughs> um, maar toen ging ze de film uh, Black Butterflies opnemen. En toen kon ze niet. Dus uh, toen heeft ze later nog een keer auditie gedaan voor deze rol. En deze heeft ze inderdaad wel gekregen. En Zover ik begrepen heb, uh, krijgt ze, omdat de boekenreeks is al in boek 6 of zo... dat ze later nog een veel grotere rol krijgt. Ze zit nu in vijf afleveringen van de team, En dan straks uh, gaat ze schijnbaar in alle afleveringen nog weer verder. Dus ze heeft gewoon officieel auditie gedaan, net zoals zoveel andere acteurs. Ja, maar ze heeft ze gewoon wilde auditie haar. gedaan en ze wilde haar hebben. Uh, en ze mocht ook inderdaad, zoals je al hoort, een beetje dat Nederlandse accent... Houden en dat ik wou het niet en, zeggen, maar ik dacht... van volgens mij kan ze het beter dan dit. Ja, maar het was Engels. inderdaad bewust uh, door de regisseur... omdat dit past heel erg... alle accenten komen toch een beetje uit Ierland, Schotland... en dat soort dingen. Zij ja. komt van een iets ander eiland af... ook als in haar rol. Ja. Dus vonden ze een, een soort kruising tussen het Iers... en juist ook de Nederlandse uitspraak... Uh, heel erg goed bij de rol pas. In Nederland te zien Game of Thrones, wanneer? Seizoen 2 begint op 16 april bij HBO... Uh, in Nederland als je Ziggo hebt... en anders uh, bij RTL, maar... Het slimste is gewoon seizoen 1 kopen: 18 april op DVD. En dan kun je in één ruk ben je helemaal bij en dan kun je anders gewoon lekker gaan downloaden. Geen Koyman, dank alsjeblieft. Radio 1, The Today. Zo meteen heb ik het met Floortje Dessing en onze man in Rusland, Olaf Koens, over de Caucasus. Volgens Olaf een van de meest krankzinnige gebieden ter wereld. En uiteraard is uh, Floortje er ook weer eens geweest. Um, veel voetbal natuurlijk ook nog, Excelsior NEC. En wil je ons volgen, uh, wil je ons ook bekijken, dan kan natuurlijk radio1.nl. Dan klik je op de webcam. En als je er dan bent, dan uh, klik je gelijk even op facebook.com. Slash BNN op Vind ik Leuk. Maar nu eerst de dag van Joost Jij hebt even Massel. We staan nu buiten met je kaartjes. Het zijn bijna de laatste volgens mij. Dat zijn ze: de kampioenskaartjes. Kampioenskaartjes, vijf stuks. Bewaar je dat dan ook? Eén kaartje altijd. En dat kaartje dat gooi je dan in je la? En dan, ja, uh, je ja je dat, dat blijft gewoon in de la liggen. En, dan en af en toe dan trek je die la nog eens een keer open. En dan denk je terug als we wat, aan als dit, we wat, dit weekend. Ja, ja, dit krijgt dan een specialere plekje. 2002 was de laatste. Leuk is dat, hè? dat mensen zo enthousiast raken over een kaartje, een voetbalkaartje. En dat is in dit geval FC Zwolle tegen Eindhoven. Want vrijdagavond spelen ze tegen elkaar. En zoals je net al hoorde, sinds 2002 is Zwolle niet meer kampioen geworden. Maar dat zou vrijdag wel weer eens een keer kunnen gebeuren. We zijn nu in de fanshop, bij de kassa. De rij is behoorlijk opgedroogd hier voor het stadion in Zwolle. En vanmorgen stond er echt een hele lange rij... En er zijn nog maar een paar kaartjes te koop. Dus het is de vraag of een van deze mensen hier een kaartje nog weet te bemachtigen. Ben ik erbij vrijdagavond? Het kampioenschap van S.C. Zwolle. Je hebt het niet over De Kaartjes kosten 20 euro. Ik weet niet wat het voor kinderen kost. Kaartjes moet jij hebben. Ik wil de acht. acht. Nee, zes nu. Oh, er zes vallen nu. er al twee af. Ja, waarom? Nou ja, goed, het is een noodtribune en dat is niet overdekt, helaas, hoor ik net. Zijn er nog 15 kaartjes? Ik heb er hier in de buurt en nu niet meer zoveel, maar ik weet niet of ze nog wat aan kunnen doen. We gaan de spanning hier opvoeren hoor. Zit er Jij hebt nog twee kaartjes. Blij kan je me niet maken. Zeven kaartjes. We hebben er nog maar vier, dus het is dus nu... Doe ze alle vier, maar dan... Sorry, maar... Niet klaar. de ticketbox is alles ook uitverkocht. Dit is gewoon door de, de reguliere kaartverkoop. Oké, okay, maar ik hoorde dat er een sprake was van extra bundels die geplaatst zouden worden. Want we hadden duizend plekken extra, maar die zijn ook al uitverkocht, Dus het is nu echt... De kas was net dicht. Ik kom uit Apeldoorn geschê hier naartoe voor kaartjes. Weet je niet? Ja, serieus. Nee, je bent echt een fan van Zwolle. Ja. Komt er bijna elke week. Ja. Wat ga je nou doen? Ik ga naar huis. Ik ga ze terugschaffen naar... Uh... Nee, ik woon wel in Zwolle, maar ik ben wel speciaal voor de kaartjes deze kant op gekomen. Maar ik zie dat daar nog mensen in de rij staan, dus ik vraag me af of daar nog kaartjes te halen zijn. Nou, nee, nee. die hebben al besteld en die komen dat dan... Die komen het ophalen. Waarschijnlijk zijn dat wat hoge bief. Ja. is ik nog even ga zeuren, dat werken denk je echt Dan ga ik met je mee als jij gaat zeuren. Ga ja, nou, het nog één keer proberen? Ja? Als jij meegaat, dan ga ik het ja, met ja. Hoi, mag ik Hi. vragen? Ja. Ik heb net gebeld. Dat is onderweg vanuit Apeldoorn hier naartoe voor kaartjes. En ik heb gezegd, van, nou, ik ben een half uurtje onderweg. Gaat het lukken? Ja, het gaat wel lukken, waarschijnlijk. Ja, ik moet u helaas teleurstellen. Er zou een ja. extra tribune geplaatst worden begrepen. Ja, die maar... zou uh, voor de Oosttribune inderdaad uh, plaatsvinden. Die is ook helemaal uitverkocht. Net vijf minuten terug, laatste kaartje verkocht. Ja, ik kom echt helemaal voor lul kan... uit Apeldoorn gereden. Ik, ik kan er niet meer stoelen bij het over nee. Hoeveel ja. mensen kunnen er dan in? Tegen de 11.000. We bouwen er dan nog een tribune op, zou ik zeggen. Ja. Ja. Het levert toch geld op, wat ja. ik ook. En jouw daar ga ik niet over. Nee, je, hebt, je weet ook geen andere manier om nog aan kaarten te komen. Nee, nee alles is uitverkocht. Ja. Nog een keer geprobeerd, helaas. Ja, Dankjewel. Marktplaats, ik zag ze er vanmorgen al op staan. Op Marktplaats vanmorgen al? Ja. Goeiedag. Hè. Nou, dan ja. gaan we dat nog proberen. Nou, heel veel succes. Dankjewel stom van me. Ik stond dit gewoon ook in die rij Ik had natuurlijk ook een paar kaartjes kunnen kopen en kunnen verkopen weer aan deze man. Zo verschrikkelijk aardig. Komt helemaal uit Apeldoorn. Had toch met zijn zonen naartoe willen gaan. Maar helaas, hij moet waarschijnlijk achter de televisie kruipen. Sneu voor hem. Maar wat me wel hierop valt, hier in die fanshop waar de kaartverkoop plaatsvond... die mensen die reageren allemaal. Ja, ze zijn teleurgesteld, ze proberen nog een beetje, maar wel super relaxed. Volgens mij in het westen gaat dat er heel anders aan toe. Dan zal er wel even flink gevloekt en geteerd worden... als ze niet naar hun clubje, naar de kampioenswedstrijd kunnen gaan. Maar goed, vrijdagavond, ze kunnen het gewoon ook op televisie volgen. FC Volendam tegen Eindhoven. En de kans is groot dat ze kampioen worden. En dan kunnen ze alsnog de stad in om het te gaan vieren. Joris Kreugel was dat. Zometeen meer BNN Today na negen hebben we het over het allereerste computervirus. Um, nog natuurlijk veel meer voetbal, Excelsior, NEC. De G500, opgericht door ons eigen wijze Neusje Siebert van Linden... is een nieuwe politieke jongerenbeweging. Er is al veel over gezegd en geschreven. Uh, ze, het gaat supergoed qua aanmeldingen. En hij neemt een paar van de jongeren mee die zich nieuw hebben aangemeld. Dus dat is bijzonder. Nou, Verder nog veel meer mooie onderwerpen. Blijf vooral luisteren. Eerst het nieuws met Nanet Wel. Sport op radio 1. Morgen om 7 uur de Eredivisie AZ20. Elter helten door doorgaat in één keer schietsel. RKC PSV. Dan wordt, dan gaat idee, Ja, toch. Roda Feyenoord. Ziet er bijna lijn dan wordt hij op de lijn gehaald. Nak Heer En die penalty wordt gestopt in eerste instantie. En om 9 uur heer de Veen, Ajax. Verkeert ook deze inzet en dan zit hij erin. NOS langs de lijn. Morgen om 7 uur. Radio 1.